Dit is Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De vn veiligheidsraad eist in een resolutie een onmiddellijk einde aan het geweld in Ivoorkust. Ook heeft de raad sancties ingesteld, waaronder een reisverbod voor president Bakbo. De Veiligheidsraad wil dat alle partijen in Ivoorkust het resultaat van de presidentsverkiezingen respecteren. Kandidaat Watara kreeg in november de meeste stemmen, maar Bakbo weigert op te stappen. Gisteren veroverden de aanhangers van Watara de hoofdstad, Yamoussoukro. Agenten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA zijn in Libië actief om informatie te verzamelen voor luchtaanvallen. Dat schrijft de New York Times. De CIA-agenten moeten in kaart brengen waar de troepen van Gaddafi zich ophouden en waar bijvoorbeeld munitiedepots staan. Ook leggen ze volgens de krant contact met Libische opstandelingen om erachter te komen wie de leiders zijn. Ajax-voorzitter Uri Coronel heeft zich fel uitgelaten over Johan Cruijff. In een toelichting op het opstappen van het Ajax-bestuur... ...zei hij dat Cruijff met zijn manier van communiceren een grens heeft overschreden. Cruijff zou hebben gezegd, wie niet wil meewerken moet eruit. Cruijff zelf ontkende dat hij dat zo heeft gezegd. Groot-Brittannië heeft een man uitgeleverd aan Nederland... ...voor de moord van 16 jaar geleden op een meisje uit Eindhoven. Het is de stiefbroer van het slachtoffer. Het meisje, de 15-jarige Nicole van den Hurk, verdween in oktober 1995. Ze werd later doodgevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. De hoeveelheid radioactieve stoffen in het zeewater bij de Japanse kerncentrale Fukushima is verder opgelopen. Volgens het Japanse atoomagentschap komt dat mogelijk door een lek. Gisteren zeiden de Japanse autoriteiten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid omdat mensen geen zeewater drinken. Het atoomagentschap vindt dat de regering moet overwegen om de evacuatiezone te vergroten. Het weer, het is zwaar bewolkt, plaatselijk wat regen. Vanmiddag vanuit het zuidwesten overal regen. Het is vrij zacht met 11 graden op de wadden en 17 in Limburg. Dit was het. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Hotel Hoogland, waar u welkom bent voor de koffie. Er wordt gelijk wel heel erg stil omheen. Normaal praat u leuk door. <laughs> Goed. De techniek is in handen van Pascal van der Beek, de redactie Yvonne Roosendaal. En die is vandaag ook gastrouw, dus die doet de koffie en de koekjes. Naast mij zit Dondergrebber, goedemorgen. En naast mij zit Ben Zonneveld. Heb jij nou wat te kweken in deze buurt? Uh, nou, uh, ik vind het een, een goed initiatief eigenlijk, uh, Ben. Er zijn zandvoorters <laughs> die willen het dorp groener maken en dat wordt dan ineens zomaar weggehaald. En zou je dat kunnen combineren met een bed-and-breakfast misschien? Uh, ik denk wel op de zolder. <laughs> Daar kun je ook het stroomverbruik niet erg in, uh, Gekheid op allerlei stokjes. Uh, nog wel een leuke uit de krant heb ik. Ja, ja, ik las uh, ook in het Haarens Dagblad. Ik las één in het Haarens Dagblad dat Zandvoort maar niks was. Een grijze zooi in, uh, in de 60 seconden in de regio. En jij las de volgende dag een heel ander verhaal. Ja, ik las, las het verhaal dat uh, het Haarens Dagblad uh, een speciale Zandvoortsite heeft geopend. Ja, niet alleen voor Zandvoort ook. Op dit moment Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Maar dat is, uh, is zandvoort.vandaag.nl Waar eigenlijk iedereen op Zandvoort en elke orde. Organisatie, zijn nieuwtjes, tips en al dat soort dingen kwijt kan. Ja. Uh, uh, bijvoorbeeld de Biep of uh, de BKZ, de kunstenaars, uh, de gemeente. Iedereen kan zijn eigen uh, PR maken op zandvoort.vandaag.nl. Uh, ja, en op dit moment is hij gevuld. Om, nadat die open is gegaan, door leerlingen van de Gertebach ja. die de hele week in het dorp nieuwtjes hebben vergaard en filmpjes gemaakt en dergelijke. Goed. Dus moeite waard om eens te gaan, om kijken. te gaan kijken. Wat wij vandaag allemaal gaan doen, wij gaan om tien over tien praten met Jacqueline Schouten, Open Dag Zorg, hè, dat is uh, vandaag. Daarna komt Arlan Berg praten over de zeepkistenrace. Ja, en als Arlan is geweest dan uh, gaan we naar yoga toe. De Wereld Yogadag en Bianca van Zijdenveld uh, komt daar het een en ander over vertellen. Ze heeft trouwens ook een reis naar India gemaakt en het schijnt dat dat nogal wat invloed op de uh, lesstof heeft gehad. We zijn zeer benieuwd. Ja, uh, na yoga, en het is toch een programma met allemaal verschillen, gaan we naar klassieke muziek, classic concerts. En uh, daar hopen we Toos van Berg over uh, uit te melken. Nou, ze hebben altijd een mooi verhaal over uh, allerlei artiesten die gaan optreden en hoe het concert gaat verlopen. Om... Ja. Bijna half twaalf komt Jan Brabander over de circuirun en de rotary uh, vertellen. En toevallig heb ik vanmorgen een stukje in de avondsdag gelezen. En het gaat over shelter tenten. Ja, over tenten op het rotary terrein ja. en dergelijke. Dus we gaan eens kijken wat dat is. Hij kan er al van alles over vertellen. En we sluiten af met uh, wethouder Andor Sandbergen. En die gaat ons vertellen wat er. Uh, ...voor maatregelen zijn genomen als het dorp dreigt uh, onder te stromen. Is dat zoiets als de oude modderkommer van vroeger? <laughs> ja, en we hebben toch even weer vijvers ook, dus... We gaan weer terug naar de toekomst. Maar eerst gaan we een stukje muziek draaien. Ja, we gaan uh, oh, yeah. naar Neil Bijn met Soul Caroline. Began I can't begin to know it But then I know that it's growing strong it wasn't the spring spring became the summer Good night. Sweet. Dat vind ik wel Want we hebben Sweet Caroline en we hebben aan tafel Jacqueline, Jacqueline. Dat ruimt in ieder geval ja, dat, dat wel, daarom kijk ik er oh. ook eventjes oh. naar nou. Jacqueline Schouder, welkom, goedemorgen Goedemorgen we mochten niet te veel vragen, want het was de eerste keer. Ja, dat keer zit wel, ja. ja. Maar ja, je hebt toch vaker met, met mensen te doen. Ja, zeker. Precies, het. dus ja. het kan nooit echt, uh, echt ja. schokkend zijn. Leeuwarden. We gaan praten over uh, open dag zorginstellingen. Ja. Uh, wat doe jij bij Huis in de Duin? Ik ben uh, afdelingsmanager van uh, afdeling Branding. Dat is de afdeling uh, waar de, de mensen bejaard zitten. Daarbij bij, ben ik interim afdelingsmanager voor de Zandhoeven. Dat is de wijk Ziekenboeg. En dat, en dat, dat alles... is een afdeling met revlidanten en palliatieve zorg. Oké, okay, dat is allemaal in huis in de duinen. Dat is allemaal in huis in de duinen. Want uh, open zorgdag is natuurlijk landelijk. Ja. En uh, ik heb ze overal al zien, hangen. de stickers bij de -sticker hangt En El Doet staat er achteraan. Ja. Dat is een combinatie van ja klopt hoe komen ze aan zo'n combinatie is het toevallig dit is toevallig ja de combinatie is uh, dus toevallig. Want ik weet ja. dat Nl Doet uh, in de bodaan wat gaat doen en geloof ik ook in, uh, in Huis in de Duin. En Enal ja. uh, Doet, uh, de Lions Club van ja. Zandvoort, uh, komt in Huis in de Duin en Bodaan de ontbijtjes verzorgen bij de Dementenbejaarden. Dat is vandaag? Dat is vandaag. Er zijn als het goed is al uh, begonnen. Dus mensen zitten allemaal nu aan het luxe ontbijt. Ja, lekker de En de hoor. croissantjes en... Ja, uh, ja helemaal goed. Ja. Uh, open dag zorg. ja. ja. Huis in de Duinen, laten we het daar even over hebben. Uh -huh. uh, uh, wat doen jullie zo al? Voordat we naar um, dan eigenlijk echt open dag gaan, want daarna mogen mensen op visite komen bij jou natuurlijk. Ja, we hebben. Open dagzorg is van 11 tot 3 vandaag. En we geven rondleidingen en met name op de PG-afdelingen. Um, we geven informatie over uh, opname, over het wonen huis in de Duinen. Uh, uh, in welke weg je moet bewandelen. Uh, we geven informatie in hopen dat we daar ook wat mee kunnen doen over vrijwilligerswerk. Uh, in Huis en de Duinen wordt informatie gegeven over ergotherapie. Dus uh, wat voor hulpmiddelen kan je gebruiken thuis. En uh, wat voor hulpmiddelen zijn er überhaupt aanwezig. En daarbij willen we gewoon laten zien... Uh, wat verzorgen wij leveren uh, in huis in de duinen? Het is een uh, huis in de duinen presenteert zich dag. Ja. Dat ja, klopt de, jij bent manager over twee speciale afdelingen ja. dan. Ja. Uh, gaan mensen ook rondkijken in de aanleunwoningen en dergelijke? Wordt daar ook naar gekeken? Niet in de aanleunwoningen vandaag. Uh, uh, de rest van het huis uh, wel eens open. Ja, ja. Ja. En, en, en als ik daar dan rondloop, daar is iemand bij. Die ja, vertelt klopt. wat we doen. We hebben uh, locatie een gastheer, gastvrouw. En uh, nou, die verwijst u naar de goede persoon die u rond kan leiden. Ja. Jullie hebben meerdere personeelsleden die, uh, die groepjes meenemen? Ja, ja, ja, ja. ja. Op, dus, op dit moment? Ja, op dit moment. Uh, ja, er zijn. Uh, we denken zo'n stuk of twintig personeelsleden vandaag die vrijwillig uh, komen en uh, mensen rondleiden, van informatie voorzien. Okay. Okay. En Hoe is het op. Hoe is het met huizen op duinen ogenblik? Goed. Ja. Ja. ja er circuleert nog eens wat, maar daar wil het vandaag niet over hebben. Nee nee. Maar nee. Um, vroeger zei, zei men altijd: als je in huizen en Danen wilt wonen, moet je je nu al opgeven. Is dat nog zo? Is het, als mensen naar huizen willen? Ja, het is Je zit er een lange, wacht, lange wachttijd op. Het, het is natuurlijk specifiek voor Zandvoort. Ja. Kijk, nu hebben we de Bodaan erbij. Uitsted um, Duinen ja, wordt grotendeels bezet door mensen uit Zandvoort. Dus het klopt wel dat uh, mensen ja, zich in moeten schrijven en dat wel eens kan duren. Yes. Met name voor de PG-afdeling. Uh, de andere afdeling. Uh, uh, Valt het wel meest wat makkelijker. Ja. Bij de, bij de, uh, bijvoorbeeld de dementenzorg moet je geplaatst worden. Nee, je, je geplaatst kun je worden. Moet je nee, nee, nee. Moet je een indicatie uh, voor hebben. Een hoe, hoe uh, uh, Als mensen echt van thuis komen, dan komt er een indicatie zo, en zo mm -hmm. van de huisarts. Dat gaat naar een indicatiebureau, uh, via cliëntenservice rond. En dan komt er een inschrijving. En daar is het nog wel uh, beschikbaar. Over de, ja, de ruimte creëren kan je natuurlijk niet vol is vol. Ja, vol is dus, vol. De overloop ja. is de Bodaan zeker. Ja, klopt. Uh, ja. Bodaan heeft ook een dergelijke afdeling? Ja, Bodaan heeft... Um, daar wonen lichtdementerende ...bejaarde mensen. Uh, het is geen gesloten afdeling op de... Op de, ja, de huis en, in de Duinen wel, hè? Huis in de Duinen heeft een... Ja, ...wat je noemt een BOPZ-afdeling. Dat is een gesloten afdeling. Daar hebben mensen ook echt een okay. indicatie voor... ...voor... Ja ja dat dat is wel maar daar kunnen wij als bezoekers straks ook uh, daar als rondkijken. Bezoeker, ja, ja, graag zelfs. We willen wij graag laten zien van, goh, wat kunnen wij ja, ja. bieden, wat voor zorg leveren ja. en uh, ja. hoe gezellig is het in de huis in de duinen, ja. Ja. ondanks je ziek zijn. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, eens een jaar of tien geleden heeft de Rijksoverheid een beleid ingezet om uh, bejaardenzorg in de, in de oude vorm, zoals een groot bejaardehuis en alle bejaarden bij elkaar, uh, te veranderen in Extramurale zorg. Dus de wijk, eigenlijk de wijk. De wijk? En oh, ja. ik, ik weet in Zandvoort Noord is dat de zogenaamde Blauwe Flat. Hm. Waar mensen die normaal gesproken in een bejaardentehuis terecht zouden komen, nu in een flat met wat ondersteuning, verzorging terechtkomen. Hebben jullie daar bemoeienis mee? Met, met die verzorging? Of gaat dat een beetje buiten jullie om? Uh, wat ik wel kan zeggen is, uh, wij hebben. Een grote extra morale afdeling in Huis in de Duinen. Ja. En uh, wij leveren uh, door heel Zandvoort en omgeving tot met Bentveld uh, extra morale zorg. Ja. Ja. Oké, okay. jullie doen de verzorging ja. in de huisvesting. Zal wel bij de gemeente of de Kei of, of ja. wie dan ook klopt. Uh, zitten. Ja, dat klopt. Okay. Maar jullie doen de verzorging in die flats, in ja. die appartementen. Ja. Oké. Okay. Dat betekent dus dat het Huis in de Duinen in de toekomst kleiner zal worden. Qua kamers en, en, en dergelijke. Ja, en de toekomst, zoals we weten, de nieuwbouw komt eraan. Ja. En uh, kleine, qua kamers, qua bezetting, we hopen wel dat de kamers groter worden. Ja, nee, nee, ik, ja, dat, ik, dat zal toch wel. Ik bedoel, ja. <laughs> ik bedoel, qua aantal bewoners van, van wooneenheden in het huis in de duin. Dat gaat naar de wijken toe. Nee, daar durf ik u nog niet echt uitspraken over te doen. Dat Dat is moeilijk. Ja. Ja. In, in hoeverre zijn jullie betrokken bij die nieuwbouw als, uh, als manager? Ik aan dat je wel een paar eisen hebt. Uh, ja, wat dacht u? Ja. <laughs> veel eisen. Uh, je ja. zegt de nieuwbouw komt eraan. Uh, wat, ja. wat, wat, hoe, hoe loopt dat? Wat is de planning? Wanneer, wanneer gaat wat gebeuren ongeveer? ja nou, Niet nou, op de dat... datum, hoor maar zo. Nee, welk jaar nee, nee, denk nee, je nee. daarover? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Hmm. Ik bedoel, uh, uh, wat ik wel begrepen heb, er zitten veel aak en ogen aan. Een ja. die hele nieuwbouw. En uh, wat ik wel weet is dat de zorg daar... ...bij betrokken wordt... ...omdat de mensen van de werkvloer... ...naar mijn mening toch... Uh, ja, uh, ...de mensen know-how hebben... Ja. om nieuwbouwen. Uh, ja. ja, want jullie gaan ruw gezegd ...van plek wisselen met de gertebach Ja. Da daar komt het eigenlijk daar op neer. Daar komt het op neer, ja. ja, dat klopt. En dat is allemaal een hoop planning aan de, de gemeentekant. Ja, en, maar ook aan onze kant. Tuurlijk, en ook, ja. Tuurlijk, Zeker je het aan voor jullie heel kant. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, nog eventjes... NL Doet, ja. want we hebben aan de kant, ene kant de open dag... waar uh, de ja. is of iedereen kan mm -hmm. kijken naar de zorg. Overigens, jullie zijn niet de enigen die uh, een open dag houden. Nee, het, het is nieuw... landelijk. Nee, landelijk. Het is landelijk, ja. Het is landelijk, ja. ook nieuw unicum ook uh, op, nieuwe op de Zandvoortse Laan uh, uh, ja. uh, Maar ja. even NL Doet, uh, dat is ook vandaag? Ja. En gisteren, meen ik? Gisteren. Gisteren ook. Uh, ja. Het is wat, wat doet valt, doet alleen voor gisteren is... Uh, en dat doet uh, niet in huis in de duinen geweest. Dus die okay. hebben echt gekozen om het vandaag te doen. Als dus, je ja. Als je ziet op uh, wat je gisteren dan kon zien... de ...politiek uh, was gisteren heel actief bezig. Ja, ik zag de koningin en, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ministers die ontbijtjes aan het ja, geven ja, ja, waren. Ja, ja, ja. En er is gekozen om... Uh, ...het Moranje fonds en de Lions Club Zandvoort hebben gekozen... ...om vandaag voor Huis en Duinen en Bodanen. Uh, ja, je, en en je, je noemde doen. al even het ontbijt. Ja. Uh, gaan ze nog meer vandaag uh, doen bij jullie? Ik hoop het wel. Maar je weet het. Daar gaan we vanuit. Is het hier het die, nou, het is, het is, die het is specifiek gericht op het ontbijt. Het is een luxe ontbijt. En, en daarbij hopen we wel dat ze... Uh, ja, wat gezelligheid zeker op de PG-afdelingen kunnen brengen. Een praatje, een wandelingetje. Ja, ik heb, ik heb begrepen dat uh, meneer Joustra daar uh, een beetje het voortouw in, in genomen heeft als Lions uh, lid. Mm -hmm. Dus ik denk dat het best wel goed komt. Ja, Pieter heeft het wel in de hand. Goed, even samenvatten. Ja. De open dag van... Huis in de Duinen, begint om 11 uur. begint om 11 uur, tot 3 uur. Tot 3 uur. En we uh, ja, lopen op heel veel belangstelling. Nou ja, Alle is fiets naar Huis in de Duinen. Ja. Je wordt ontvangen door uh, ja. Jacqueline. Ja, klopt. Nou, we, we zien je aan de vorderen. Ik geef de rondleidingen oh, in de PG-afdelingen. Okay. Maar wat ik ook zeker hoop dat de mensen zich aanmelden om ja, ja, toch eens te kijken voor dat, vrijwilligerswerk. Ja, je wilt dus ook wat vrijwilligers ook, uithalen. Da, da, ja, ja, dat is een laatste vraagje. Ja, dat... ja, daar hoop ik echt op. Ja, en, en wat doen wij... vrijwilligers even globaal bij jullie? Wat voor taken krijgen die? Ja, Omdat, het zo, omdat wij hele diverse zorg bieden, ja. uh, is daar natuurlijk ook heel diversiteit in mensen kunnen... Met name op de PG-afdeling heel veel doen in de vorm van uh, ja, gezelschap. Gezelschap, praatje een, maken. Een, een praatje maken, een wandeling of net die kleine dingen niet toe doen. Ja. En uh, op de wijkziekenboeg uh, met name... Uh, de krant lezen, koffie, thee schenken, ja. maar mensen ook begeleiden. Ja, de, op de, ik weet een beetje van eigen ervaring dat op de, in de ziekenboeg is dan zo'n centrale ruimte waar vaak gezamenlijk koffie wordt ja, gedronken. Ja, klopt. En is de bedoeling dat vrijwilligers ja. daar een kopje, ja. koffie misschien koffie. inschenken, een ja. praatje maken? Ja. En, en ja. Daaraan moeten we denken bij vrijwilligers? Daar uh, moeten we zeker aan centraal. denken, ah, okay. ja. Goed. Dus ik hoop echt vurig dat er mensen komen die vrijwilligers ja. werken. Jij zit op de WIP, doen. want je moet om 11 uur uiterlijk uh, terug zijn. Ja. Voor de rondleiding voor al die mensen die komen. We hopen dat er heel ja. veel mensen komen. Ja. Uh, Jacqueline, bedankt. En ik hoop inderdaad dat je ook wat vrijwilligers kan werven vandaag. Oké, okay, ja, graag okay. gedaan. Dankjewel. Goed, bedankt Jacqueline. Okay. We gaan straks praten met Arland Berg over de zeepkistenrace. Maar uh, eerst gaan we eventjes luisteren naar uh, Bouw de Groot met Jimmy. Die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine omschotels. Soms mijn turist en reden. Met rotweer en het hart. Geen voetballer wordt, ze schoppen en misschien halen.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 Dat is weer een, een muziekkeuze van Dondergrippen. Bardwijn en de Groot Jimmy. We hebben een snelheid ertussen door gepland, geprop gekregen van Yvonne. En dat gaat over David Moano. Als ik het goed uitspreek. David, welkom. Dank wel. Ja. David Ada Suzanne van de Flying Gallery. Wat is de Flying Gallery? De uh, Flying Gallery is een uh, uh, galerie die we hebben opgezet in het uh, oude zwembad uh, ja. vlakbij het Best Western Hotel. Dat is een uh, ruimte van 500 vierkante meter. Ja. Met van, daar hebben we iets van uh, tentoonstellen: we iets van duizend schilderijen, duizend stukken. Dus ook prints en uh, mm -hmm. voornamelijk schilderijen. Maar jullie zijn op zoek naar bepaalde spullen. Ja. En waarom? En uh, hoeveel? Voor, uh, voor een expositie in het uh, museum. Uh, in we over... welk museum? Uh, in, in het Zandvoortsmuseum. Oké. Okay. Uh, gaan we een installatie maken met, uh, met, die, uh, met de dichterskring uh, De Nieuwe Egelantier en Suzanne Bodde, dus een kunstenares uit Groningen. Mm -hmm. uh, gaan we samen een installatie maken. Dat gaat bestaan uit uh, uh, zoveel mogelijk tv's, videorecorders en koptelefoons. Dus dat is eigenlijk wat we nodig hebben. Uh, ik kan ze komen ophalen of jullie. Of men kan ze afgeven bij.. Bij de galerie. Komt mij toch heel erg bekend voor een, een, een, een opstelling met allemaal tv's en videorecorders. Ja, dit, dit, dit, maar... Dat hebben we een paar jaar geleden in Zandvoort gedaan, volgens mij. Dat zou kunnen. Ik heb dat eerder Ik gehoord. Ik zit er even over na te denken. Maar, niet maar de elk schilderij, net zoals elke schilderij ook anders is, <laughs> is elke installatie ook anders. Dus het ja, ja, ja. Is, is compleet anders. We bijvoorbeeld Suzanne Bodden, die maakt uh, beeldhouwwerken uit gevonden spullen. Dus die gaat bezig met de vorm. Ja. En op elk beeldscherm gaan we dan uh, uh, uh, gaan we iets filmen wat uh, weer een link gaat leggen met, met het ene beeld naar het andere. Uh, um, zijn aspecten komen aan bod. Ja, omdat je dat zoekt, misschien zijn die tv's nog ergens. Oh, zo uh, bedoel uh, je. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> het moet allemaal wel werken. Dat uh, liefst, ja, absoluut. ja, dat werkt ja. ook. Ja, nee, ik bedoel, het moet werkende ja, ja, dingen en recorders zijn. Ja, ja, oké. Okay. Of dvd-spelers kan ook. Uh, dat ligt aan uh, wat voor tv's het zijn, ja. wat voor materiaal er aan kan natuurlijk. Dus uh, ik loop straks het museum binnen. Ja. En dan zie ik een, een, een, een, een kunstwerk van gevonden uh, spullen. Daarbij is een uh, tv en daar gaat een filmpje over dat stuk. Uh, Moet ik me het zo voorstellen? Nee, nee, nee. Het, het, het beeld wordt, het krijgt zijn eigen identiteit. Mm -hmm. Omdat je niet gaat zien dat het gevonden spullen zijn. Ze, ze worden op een bepaalde manier verpakt uh, door middel van verf of van een ander materiaal. Waardoor het uh, een eigen leven gaat leiden. Uh, ja, dat is uh, een soort beelden dat zij maakt. Dus daarom heb ik er ook ingehaald mm -hmm. dat het gewoon iets anders wordt dan uh, de normale gangbare uh, sculptures. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, doe nog een keer je oproep. Nou, wij zijn op zoek naar uh, tv's, het liefst kleine tv's, dus uh, 37 centimeter. Uh, mag ook iets groter, op zich maakt het formaat niet uit, maar voor de vorm, voor de compositie van het beeld zijn kleinere tv's veel belangrijker. Uh, daarvoor hebben we nodig uh, dvd's, of uh, dvd-spelen en uh, videorecorders. Uh, die, uh, alles moet het wel doen. Krijgen de mensen het ook terug? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, mensen mogen het terugkrijgen, okay. ja. dus we gaan er dan... Uh, het wordt alleen maar gebruikt, de expositie duurt drie maanden uh, en na afloop uh, kunnen de mensen het terugkrijgen. Bij wie moeten ze zijn? Uh, ze kunnen bij mij zijn of bij het Zandvoorts Museum. Uh, en hoe bereik ik bij mij? Uh, uh, uh, ik ben te vinden in het oude zwembad uh, okay. van de Flying Gallery. En wanneer is die open? Uh, die is dagelijks geopend. Uh, tenzij ik moet werken. <laughs> uh, dus door de week tussen 1 en 5. En anders kunt u uh, het Zandvoort Museum even daarmee contact mm -hmm. opnemen. Uh, daar kunt u ze ook langs brengen of ja, okay. uh, mijn telefoonnummer vragen aan het museum. In het bouwenswembad of bij het museum? Ja. We leveren de spullen af. Ja. Oké. Okay. Hartstikke bedankt. Oké, okay, David, bedankt. Arlon. Kom jij bij ons? Ja, het is een snelle wissel. Even een decorwisseling, hè? Nou kwam hij ook heel snel aanknetteren op die, uh, die, die Solex van hem. Het ja, is de snelste visboer die we hebben hier in Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Alan Berg. Ja. Uh, komt ploffend aan op een Solex in een lerenjas. Ik mis het potje. Ja, de Solex zijn uh, snorfietsen tegenwoordig. Dus we hoeven dat potje niet, uh, niet op. Dus je kan uh, genieten van de, van de omgeving, van, so de, van de lucht, van de, de wind van je haren. Zonder een ding op je kop. En, uh, dus uh, dus dat, dat potje dat mag wel. Uh, als je daar uh, zin in hebt. Of als je daar, maar het is, uh, het is niet meer verplicht. Dus laat lekker de wind door je haren gaan. En huur een Solex. <laughs> <laughs> Solexverhuurzandvoort.nl. Hij is nog niet binnen. Of, het valt er hij niet over haringen en strippenkaarten begint. Oh nee, dat is die andere, dat is de andere helft. Dat is de andere helft. Als die binnenkomt, die begint ook over uh, allerlei dingen.nl. We gaan het hebben over de grote prijs van Zandvoort. Van Nederland zelfs: Solex Race is een jaarlijks terugkerend geel. Koningin, wat staat ons te wachten allemaal? Nou, uh, nog steeds vol enthousiasme als. Uh, als uh, uh, uh, vijf jaar, zes jaar geleden. Dit wordt Dat... het vijfde jaar. Eén jaar hebben we het niet georganiseerd, omdat we zo'n gedoe hadden met vergunningverlening. En uh, dit wordt het vijfde jaar en uh, nog steeds enthousiast. We hadden de afgelopen jaren 62 deelnemers hmm. met de Zeepkistrace. Uh, veel toeschouwers. Uh, het wordt erg gewaardeerd. Het is um, het leukste, of een uh, van de leukste kinderevenementen van Zandvoort, toch wel? Koninginnedag, iedereen kijkt er naar uit Alleen kinderen? Nou, ja. nou het is uh, van, vanaf vier jaar uh, uh, en uh, tot uh, nou, uh, 81, 88, 88, iedereen mag meedoen. Maar in de laatste categorie van 18 jaar en ouder, dat is de laatste categorie. Ja. Daar heb ik altijd helaas, maar de eerste jaar was het uh, veel deelnemers, padvinderij, et cetera. En dat is een beetje uh, teruggelopen. De grootste deelnemers zitten echt in uh, 8 tot 12 jaar. Dat is de, de grootste categorie die meedoet. En 18 jaar en ouder had ik afgelopen jaar maar drie deelnemers. was ja, het dacht, schiet niet op mijn deur. Nee. Oh, de... Hoe ziet het? Maar, het de ja, gewoon altijd een beker. Dus. Uh, ja. Ja, je kan ook een derde horen. Dus, een wagen, schrijf je in. Ja, Dat is een uitdaging. CFM heb je ook nog nooit meegedaan, dus... Dat is een oproep. Oproep, CFM. Zeepkistrace. beker, jongens. Mooi voor in de studio. We moeten toch een zeepkist kunnen bouwen uit al die oude spullen die we hebben. Ik zou aas wat zeggen over die oude stukken, maar ik ga dat niet. Hoe is het verloop? Want... Er zijn uh, vier categorieën. Wordt dat in één keer afgehandeld of wordt dat aan het eind afgehandeld? Nee, nee we, uh, het is zo, hè, we zetten weer uh, de baan op. Hè, we hebben een ja? hele mooie zeecontainer. Weer we dan... van bovenaf? Ja, weer, we gaan weer de Oranje straat. Het is dus toch echt een... Kijk, we hebben het twee jaar gedaan in de Halterstraat. Eén ja. keer bij uh, de Tjintfor, toen één keer bij uh, uh, Andersom. Uh, het eerste jaar bij de Tjintfor was het nadeel dat we in de bocht zaten. Uh, het was te ja, klein, dat baantje was maar 60 meter lang. Dus er waren uh, heel veel toeschouwers tussen we Konden er allemaal niet meer de je mensen kon niet kwijt. Ik nee. kon niet kijken. Dat was de, de klacht van het eerste jaar. Toen het tweede jaar hebben we de baan omgedraaid, dus bij de kaarzoek voor neergezet. Rustig praten. Ja. <laughs> ik, weet, ik weet dat je nog haring moet verkopen, maar neem deze tien minuten even. Nee, maar ik ben nou, de, toen hebben we de baan omgedraaid bij de ja, kaarzoek voor. Ja, klopt. Toen uh, bij de kaarzoeken uh, gingen we richting uh, Nuf. Het was voor iedereen veel beter, zeg maar. Ja. Maar het was nog steeds een, een, een gedrommel, laten we zeggen, in elkaar gedauwd. Het, mm -hmm. Dat was de klacht. Toen zijn we verhuisd uh, uh, het jaar daarna naar de Oranjestraat. Eerste jaar kreeg ik geen vergunning. Tweede jaar uh, ging het goed. Uh, vergunning gekregen. Nou, dat was zo uh, goed bevallen. Afgelopen jaar weer uh, mm -hmm. uh, Oranjestraat gedaan. En uh, nou, dat is fantastisch. Het is een veel langere baan. Hij is 150 meter lang nu. Dus de mensen kunnen het veel langer zien. De kinderen hebben een groter stuk om te rijden. Uh, er zit een bocht in de, je komt dus staat naar beneden, dan ga je om het ratersplein. het dus is gewoon hartstikke leuk voor de kinderen dus, uh, de, de baan daar wil ik eigenlijk niet aan tornen. ik had eerst nee. nog bedacht of ik uh, uh, uh, bijna aan het eind dus op het ratersplein of een soort douche ga maken of een uh, wip gaan maken een <lacht> beetje weer een nieuwe creatie want dan hou je de toeschouwers vast maar ja, je moet oppassen dat het niet te gevaarlijk wordt voor de kinderen want we doen nee, kinderen nee. al mee vanaf vier jaar en als ze dan afgeleid worden door uh, objecten op de weg of uh, ja. dan kan ze misschien in het hek of in de strobaal. Dus. Ja, maar waar ik op doelde is, uh, wordt er per categorie gereest en de ja, ja, ja nee, Ik wil dat nee, niet, nee, uh, nee, een het niet als negatief ding doen, maar nee, vorig gaat... jaar hoorde ik van het duurde allemaal wel erg lang. Ja, dat is het ook. Dat, het duurt ook erg lang. Daarvoor hebben we afgelopen jaren uh, gelijk na het evenement hebben we twee, regelen, twee uh, uh, punten in het reglement veranderd. Mm -hmm. uh, wat, wat eigenlijk een uh, groot probleem was, is dat uh, er meerdere kinderen met één wagen mochten ja? En dat hield dan in dat uh, als, uh, als je uh, juist nummer 15 aan de beurt was, dat er dan opeens een wagen weer tussendoor kwam, die dan een tweede keer het ingeschreven met een ander kindje. Okay. En punt 1, de, de deelnemers snapten dat niet, de kindjes, dat er weer opeens iemand voordrong. Ja. En uh, voor ons als organisatie was het heel erg chaotisch, omdat de wagens dus tussendoor moesten. En dat hield heel erg op. Uh, dus nu hebben we besloten, elke wagen mag nog maar met één team incijferen. Okay. Dus doen er twee kinderen mee, broertje, broertje of uh, een uh, vriendje in een... Uh, de twee vrienden van elkaar. Dan mogen ze allebei nog maar gewoon één keer starten. Elke wagen krijgt nog maar één startnummer. Okay. Dus daardoor is het verloop nu veel soepeler. Uh, maar het, het blijft het wel gaat. zo dat de, de categorie start. En ja. helemaal aan het eind zijn. is de prijsstreiking. Of uh, ja. tussendoor ja. nee. per categorie. Nee, nee, nee, nee. Kijk, want het is namelijk zo... Elke kind mag zelfs twee keer starten. Uh, en dat gaat erom, als jij zo'n wagen hebt gebouwd. en ja. je mag maar één keer starten. dan gaat het zo snel voorbij. Uh, dus we doen iedereen twee keer laten starten. In de eerste periode, de eerste, eerste, periode, run. De eerste run. dan uh, kan je de, de toeschouwers nog vasthouden. dan is dat leuk om alle deelnemers te zien. En de tweede run. dan weten wij als organisatie eigenlijk. dat je de toeschouwers niet allemaal vasthoudt. want ze hebben het al een keer gezien. maar voor de kinderen moet je het afmaken. De kinderen kijken ernaar uit. En daarom is het maar voor liefde nemen, dat we dan wat toeschouwers uh, niet tot zeven uur of half 8 kunnen vasthouden, maar je moet het spektakel afmaken voor de kinderen. Nou, en daarom kiezen, kiezen we er bewust voor om, om, om dat niet te wijzigen. We hebben alleen dus uh, gewijzigd dat het veel makkelijker loopt, veel soepeler. flow is uh, beter. En uh, kijk, we beginnen gewoon van uh, de categorie vanaf vier jaar. Als die allemaal zijn geweest, dan gaan we door naar acht jaar. Dus en er is niet tussendoor een prijsuitreiking. Uh, want dat, de, de, ja, dat is gewoon voor, de, voor uh, de kinderen willen allemaal twee keer rijden, dus het is zo ja, bijna. Ze razen lekker, allemaal achter ja. elkaar naar beneden. Ja. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel een organisatie, want je moet uh, verkeersregelaars neerzetten, ja. de ja. EBO moet je neerzetten, dus stroombalen stro moeten in het plastic verpakt zijn, ja. dranghekken moeten we neerzetten, de baan moet gebouwd worden. Ja. Dit jaar hebben we weer een heleboel gedoe met, uh, met de dekenmarkt in de straat, want die willen niet uh, gaan. het is op een zaterdag, mm -hmm. ja. dus de commissie die uh, is er weer, maar ja, het is. Uh, uh, wij zitten nu toch mee gewoon op de koninginnedag. Ik vind koninginnedag een, een uh, kinderspeeldag. Dat hoort er te zijn. En uh, de dekenmarkt kan wat ons betreft gewoon open blijven. Alleen de straat wordt vanaf één uur afgesloten. Ja, dus en je kan de parkeergarage en, niet meer in. Uit, nee, nee, maar ja, kijk, je kan er wel uh, met een tasboodschappen doen, maar uh, je begrijpt wel uh, dat dat brengt. Ja, er wonen ook nog mensen boven de dekenmarkt die hun auto in die parkeergarage hebben staan. Ja, maar die kunnen dus tot één uur de auto nou ja, het... erin en eruit. Maar dat hebben ze elk jaar al last van geven en nemen. Ja, maar da dat gaat. heb je als, je als je meer in het centrum woont, het is, uh, het is toch een, uh, een kinderspeeldag. zo'n kinderdag en, en ja, de, de, moet de auto worden. De wordt ook afgesloten. De halte staat ook, ja. dus, ook op zaterdag. Ik vind het nog steeds een aanwinst voor de kaninendag. Dus. Ja, en uh, positief is ook als ik je, hier even de folder zie. Dat jullie weer een allemaal sponsoren hebben die ja. dit uh, mogelijk maken. Ja, maar dat is ook natuurlijk een, een heel gedoe. Want je begrijpt dat iedereen toch op de centjes moet letten. Dus het is. Ik heb een hele trouwe sponsors gelukkig. Ja. Omdat ook bij de voornaamste sponsors uh, doen, er, doen hun kinderen mee of hebben een keer meegedaan. Dus ze weten hoe belangrijk het is, ze weten ja, ja. hoe het gewaardeerd wordt. Dus uh, ik heb ook dit jaar voor het eerst achterop de flyer gezet dat het zonder de, de sponsors niet mogelijk ja, ik is. Ik want zie, uh, dat, dat is echt wel uh, belangrijk om te uh, te vernoemen, een, een keer hoe je dat waardeert. Dus of kinderen van sponsoren meedoen? Jouw kinderen ook? Of van ja, je broer, Nee, dat is geen ontkomen. Dat is geen vraag <acht】>. meer. Dat is stap nee. nummer 1 en 2. <h processen> nee, dus kijk, van mijn, nu moet mijn je ook Kijk, uh, uh, uh, mijn oudste kind die, uh, die <acht> al uh, twee keer meegedaan, dit wordt het derde jaar. Die is zeven uh, en die, die start dus nu niet meer als eerste, want uh, van vier tot met zeven, mm. de jongste deelnemer die gaat als eerste. Ja. Maar mijn jongste kind is uh, net vier geworden. Dus die zit op Stap uh, nummer 1. Ja, dit is stap nummer 1. Dat kan niet anders. Die <laughs> wordt door de, waarschijnlijk door de murdermeester afgeschoten. Dus, uh. oh, okay. oh, die weet ook al dat die moet komen. Nou, dat is bij deze dan uh, <laughs> ja. en Jouw kinderen, komen er ook kinderen van buiten Zandvoort? Uh, ja, maar dan is het toch voornamelijk weer uh, de omgeving... Uh, zo, er wordt de groenteboer aangereven door de deur door een kinderfietsie. Ja, er, er gebeurt uh, hier is, van alles. Uh, er gebeurt van alles hier. Uh, nee, kijk, de, de, de meesten komen gewoon hier in het omgeving vandaan. Bentveld hebben we vorig jaar gehad. Uh, Nieuw-Vennep heb ik trouwe deelnemers. Hillegom Zo. hebben we trouwe deelnemers. Die komen echt elk jaar uh, terug. Uh, en we hebben het eerste twee jaar hebben we deelnemers uit België zelfs gehad. Toen was het echt een internationale zeepkistrace. Ja. Uh, maar kijk, het is wel uh, 90% wat, uh, wat vanuit Zandvoort uh, meedoet. Ja, ja, maar ja. ja, er staat toch grote prijs van Nederland. Dus ja, dan, dan prijs, verwacht ja. ik toch dat uh, er... ...uitgebreid gaat worden naar uh, een grotere categorie mensen. Uh, kijk, we hebben dus wel uh, deelnemers van buiten Zandvoort... Ja, ja. ...maar wij zijn gewoon uh, de grootste zeepkistrace uh, okay. die er is. Wij hebben de meeste deelnemers in uh, uh, van, uh, van alle zeepkistrace. In Wijk en Zee is een zeepkistrace, die bestaat er echt al tientallen jaren. Mm -hmm. Maar daar doen we het iets van... Uh, Tussen de 10 en 15 deelnemers elk jaar mee. En hier hebben we afgelopen jaar 63 deelnemers gehad. Dus daarom je mag, mag je wel een beetje een arrogant je. zijn. En dan mag je het best wel ja. nou, noemen: dus. de Grote de prijs, de, prijs van Nederland. Dus dat en dat was ook een knipoog, want ja. eigenlijk is dit logo uh, gebruikt. Altijd door Het is klieverzand voor de mm. Grote Prijs van uh, Nederland. Ja. Dus ik denk, nou, dat hoort wel bij zand voor de Grote Prijs van Nederland. Dus ik gebruik wel. Beter goed gepikt of zo, goed gejat dan slecht verzonnen. Was het niet zoiets? Ja, zo is het. Nou, even. Ja, we schieten in de tijd, schieten we op. Heb jij zelf, jij had zelf ook een zeepkistenverzameling? Ja, ik heb er. Uh... Je spaart ze een beetje. Ja, ja, ik heb een beetje te veel of zo. Dus uh... kijk, dat komt ook natuurlijk. Is dat, is dat je hobby? Ja, het is een beetje doorgeslagen, ja. Mijn vrouw maar. luistert de radio niet, dus ik, uh, ik uh, kan wel wat zeggen, maar zoals zij hier <laughs> naast had gezeten, bent? nou in ieder geval, nou ik, deze ouders niet zeggen maar een stuk of twintig denk ik of zo, het is echt doorgeslagen. <laughs> maar dat komt ook natuurlijk. Kijk, ik heb sponsors nodig. Want <clears throat> zonder het eh, sponsors kan ik het evenement niet doen. Kijk, en als zo'n sponsor komt en die zegt mijn kind wil meedoen, dan zeg ik ja, het is. Prima, maar zoek een kist uit. Mm -hmm. maar, uh, en dan sponsoren ze heel graag. Ja. Dus het is de, die wisselwerking. Ik heb de sponsors nodig, anders kan ik dit niet doen. Nou, en daarvoor duidelijk. ben ik zo, uh, zo idioot om al die karren te bewaren en op te slaan. En, en jij en... stelt ze ter beschikking dan? Uh. Uh, ja, dan uh, voor mijn sponsors. Er wordt niet gereest? Ja. Ja, ja, met alle karren wordt En Ik vind het zonde om te vernietigen. Ik heb dit, jaar, dit jaar hebben we iets van uh, zes of zeven nieuwe karren uh, uh, aangeschaft en gebouwd. Ja. Dus, uh, dus ja, er zijn weer leuke karren te zien. Maar ik weet ook al, die, die mensen die uit Nieuw-Vennep meekomen doen, die hebben, een, die hebben altijd een hele mooie snelle wagen. En die hebben ook weer een nieuwe wagen gebouwd. Dat wordt weer een gigantisch ding. Dus uh, ik weet dat er uh, mensen weer met nieuwe wagens bezig zijn. De incijvingen, ik heb pas gisteren de flyers binnengekregen van de drukkerij. Precies. bijzonder fraaie uh, dingen. Ja, de eergisteren de de posters. Dus ik ga nu de publiciteit zoeken. We gaan alle scholen gaan we weer af om alles uit te delen. En dan hopen we weer dat de kinderen enthousiast worden om mee te doen natuurlijk. Dus en je de inschrijving. In. Is open dus. De inschrijving is de, via dus, uh, de open. Via de website? Ja, alles gaat uh, via de website. Of ze kunnen uh, via de website uh, kunnen ze het inschrijvingformulier uh, uh, downloaden. En dan kunnen ze hem uh, of afgeven bij de fietsenwinkel, Verstegen Wielersport. Of ze kunnen hem bij mij thuis in de brievenbus gooien: Eier van de Molenstraat, 61. <kijkt> en, uh, maar ze kunnen het ook ja. allemaal via het internet doen natuurlijk. Dus of aan de boulevard. Ja, ook aan de boulevard. Maar dat is een beetje buiten het dorp voor de, voor de ja, kinderen helemaal. Ja. Ja. Dus, uh, ja de race Zandvoort.nl ja, daar ja. kan je op inschrijven ja. Ja, het is, uh, wij zijn er weer helemaal klaar voor en je weet dat we Zandvoort.vandaag.nl ook sinds kort hebben bij het Harems Dagblad waar jij als organisatie ook wat je verhaal op kwijt kan oh. moet je even het Harems Dagblad van uh, vandaag lezen dan staat die verwijzing daarin ja, maar uh, uh, wat weer uh, nieuw wordt uh, kijk we willen de kinderen natuurlijk uh, enthousiast houden elke deelnemer die mee gaat doen ik krijg dit jaar een pet uh, gedrukt met logo. Dus uh, dat wordt een nieuwe collectors' item. Oh, Bin, wij gaan ook. Wij gaan ook. Ja. <lacht> ja. Het uh, Allen gezien de te tijd. Koop, hij is niet te koop, de, de cap. Hij is alleen. Uh, je moet meedoen. Je moet meedoen. We, we kunnen ze ook niet uh, genoeg laten drukken om uit te delen. Want het is natuurlijk te duur. Te het kost kost, kost, haas, ja, het Maar we wel. willen natuurlijk uh, deelnemers uh, Uniek. triggeren, Dus uh, het is echt weer nieuw van dit jaar dat we een cap uh, laten drukken. Het is echt een. Dus wil je een. Uh, Cap. Exclusieve baseball cap met, met de, grote Solex prijs. Prijs. Zond nee, de Solex Race. Zandt voor de grote Solex prijs Solex, van Nederland. Solex, Solex Race. Dat is uh, fijn dat je het zegt. Yeah. Dat je begint over de Solex Race. <laughs> ja, de, ik, ik, ik ben daar we van volgende over keer. alle velen. We hebben nog vier. Je minuten. Hebt nog twee nee, nee, minuten. Nee, nee, nee. Je mag terugkomen volgende keer. Voor Solex Race. We hebben het laatste weekend van augustus. Gaat hoe dan ook weer door dit jaar. We hebben oh, okay. een sponsorbudget gekregen van het Holland Casino. We draaien hem zo weg hoor. En, uh, <laughs> nee, maar het is toch fijn dat er zo'n enthousiast iemand maar, naast je zit. Dat vind ik ook. Maar daar kom je nog een keer voor terug. We willen deze keer even beperken tot. De zeepkistreis zeepkist en de SOLAX-verhuur. De solax <laughs> heb je ook de al genoemd: zandvoort.nl. Hij praat echt een uur binnen een kwartier. En daarom zullen de mensen waarschijnlijk ja, nee, ja, nou ja. nog denken: van ik ga het volgende week ja, nog eens terugluisteren. luisteren. Dat voor ons toch makkelijk ben, heer, Ja, Dat is waar. Ja. <laughs> maar er zijn okay. nog meer gasten. Allang. Ik wel het was spellen, allemaal. <laughs> nee, nee. Dat zitten we hier volgende week nog. Allang. Bedankt, Allang. bedankt voor je tijd. Bedankt uh, dat bedankt je hier Bedankt voor de hebben. koffie hiervan. Ja, <laughs> race, zandvoort.nl inschrijven of downloaden en langsbrengen uh, op de boulevard. Ja, en doe bij de mee. fietsenwinkel. Geniet van de Koninginnedag. Doe mee. Ja. ja, doe mee. Oké. Okay. Bedankt. Arland, bedankt. We gaan uh, straks uh, over yoga praten. Maar We gaan uh, alleen nog Jan Hilco Dietz bedanken. Die heeft weer alle drukwerk verzorgd. Oh, die heeft even. de flyer ontworpen. Die heeft Ik de poster ontworpen. Want... <laughs> Oké. Okay. Je kan niet zonder die mensen. Hè. <laughs> nee, dat is waar. Heel erg bedankt. Het uh, is eigenlijk een fluitje van niks. Julian Claire met Scenariant. Tu le sais bien, le temps passe. Le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 je elke zondag comme les bateaux et soudain ça is het zo, dat ik niet meer kan. Ik weet niet meer hoe ik moet. Ik weet niet meer hoe ik moet. Ik weet Une tourterelle qui revient modèle en rapportant le duvet, qui t'êtres en lit un beau matin, et son n'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau frêle sur l'océan. Eh bien. Et ce est tourterelle qui reviendra tire en dat is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje et qui s'en va vers la graine comme un petit radeau Ja, Sanerien, Julien Claire. Nou, fluitje van ik de centrum. Ik inderdaad. zit er nog even van uit, rust, hoor. Ja, ja, ja. Dat is ook. Nou, maar de volgende <laughs> gast, die brengt rust. Ja. als het goed is. Dat is uh, Bianca van Zeideveld. Welkom, Bianca. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Over de wereld yoga, Dag, Maar we gaan eerst even... Jij hebt in een, een verhaal over jezelf kort geschreven. Uh, jij bent in India geweest. Ja, dat klopt. Ja. En uh, daar was je zo enthousiast, in ieder geval in de tekst die ik onder ogen kreeg. <laughs> over zoveel geleerd, zoveel inspiratie opgedaan, dat je daar gebruik van wil maken. In je yoga lessen. We komen zo even over yoga te spreken op zich. Maar vertel even over jezelf. Wat, heb, wat was het in India dat jou zo... Uh... Uh, ik ben inmiddels voor de derde keer naar India geweest. Um, ja, India is uh, wat dat betreft de bakenmat van de yoga. En de massage die ik uh, ook doe. En dat was voor mij de reden om sowieso te gaan. Maar het is een heel ander land dan we hier gewend zijn. Ja. Alles uh, is... Uh, Contra aan wat we in het westen gewend zijn Dus daar ben ik nieuwsgierig naar Even een vraag, ik ben daar nooit geweest, maar wel op Sri Lanka Is dat vergelijkbaar qua cultuur? Uh, ik ben nooit op Sri Lanka geweest, maar ja. ik denk dat je het wel een beetje Heel kunt vergelijken ja, ja. Dus alles wat je plant, dat gaat gewoon anders op ja. een dag Absoluut. En dat maakt het ook Heel... weer spannend <laughs> Maar ja, wij zijn natuurlijk gewend om alles te organiseren ja. Dus dat, dat is soms ja. wel uh... Oké, okay, maar terug naar jouw inspiratie Nou, de yoga De verdiepingen in de yoga, ik geef dus al les uh, hier in het, in het dorp en uh, ja, ieder jaar wil je toch weer wat meer ja. bijleren en ja. dat ook weer delen. En, uh, dus ik heb weer uh, inspiratie opgedaan en dat in de lessen verwerkt en ook op de open dag zullen mensen dat uh, ervaren. Ja. Ja, dan, dan wil ik ook even terug naar India. Ja. Jij komt uit het Westen. ja Jij uh, zit in de yoga. Maar ook jij hebt een schema gemaakt. Als ja. jij nou in India komt en het gaat helemaal anders dan jij uh, uh, ziet, hoe reageer jij daar dan op? Uh, in de eerste is als je er net bent, ja. dan zit je nog in de westerse module, zeg maar, of in de modus. Ja. En dan is dat even slikken. Maar dat heeft geen zin om daar boos om te worden, want je bent in India, dus het is daar loslaten en go with the flow. En dat, en dat, dat, dat gebeurt dat gaat... als je daar wat langer bent, dan, want alles gaat zo. Is dat iets waar je toch niet tegen kan vechten? Of wil je daar tegen vechten? Of denk je gewoon nee, van, nou, heeft... ik ben in India en ja. ik ga me daar lekker aanpassen. Ja, je, je moet mee in de ja. stroom. En dan krijg je het meeste voor elkaar, zeg maar. Het heeft geen zin om dingen af te gaan dwingen, afspraken. Nee. Gewoon loslaten en vaak komt het dan wel voor elkaar. Dat is het mooie. Ja, dan kom, dan kom je terug in Nederland. Ja. En dan? dan is het weer andersom. <laughs> Nou, dan pak ik dat wel weer snel op hoor. Ja. Ik ben toch wel een goede Maar wat is het gevoel daarbij? Nou, ik zit nog steeds, ik ben nu twee weken terug, uh, dat ik in een cultuurschok zit. En in plaats van dat mensen zeggen, nou als je naar India gaat, krijg je echt een cultuurschok. Maar ik heb dat als ik terug Het is eigenlijk andersom, hè? Het is andersom. Ja, dan zie je pas hoe uh, gestrest wij hier leven, dat alles uh, toch wel om geld draait en om, om, om materie en alles georganiseerd mm. en aan regeltjes en... Ja, dat is uh, even slikken dan. Uh -huh. Want je moet weer ja. terug in het cursus ja. ja. Dan gaan we nu terug naar yoga of de Wereld Yoga Dag. Maar eerst even naar yoga. Kun je even kort omschrijven, wat doet yoga voor jou? Of voor, voor ons, uh, laat ik het zo zeggen. Nou, ik, ik heb hier ook een, een flyer meegenomen voor de open dag. En daar heb ik ook een aantal dingen opgeschreven, de voordelen van yoga. En, uh, yoga is bewegen? Er zit een stuk bewegen in, maar er zit ook een stuk ontspanning en meditatie in. Dus het okay. is een combinatie in ja. een les. Uh, maar juist door zeg maar, te bewegen en je spieren daarmee krachtig te maken... Uh, krijg je ook een bepaalde ontspanning omdat je ondersteuning met je ademhaling doe je dus zeg maar die oefeningen krijg je dus tijdens de inspanning krijg je ontspanning en ja. door die ontspanning krijg je meer flexibiliteit en dat is de bedoeling eigenlijk van ja, yoga ja. want ik heb uit jouw uh, verhaal een uh, aantal dingen even gelicht yoga verbetert de gezondheid yoga verbetert de lenigheid uh, versterkt de spieren enzovoort enzovoort ja. uh, waardoor komt dat dan? eh uh, kan Omdat, ik niet gewoon naar een gymles gaan? Dat kan ook. Alleen een gymles is puur gefixeerd op het bewegen zelf. Terwijl yoga de ademhaling uh, als hoogste prioriteit uh, behandelt. Omdat we eigenlijk doordat we zo gestrest leven, zit onze ademhaling hoog. Dus puur in de borst. En met de yoga-adem, ga je met je adem naar je buik. Okay. Daar hoort hij te zijn. En waar past dan de meditatie in? Eh. Uh, de meditatie komt vaak aan het einde van de les dat je dus echt gaat ontspannen, dus liggen. En dan krijg je een stuk meditatie. Dat kan zijn gewoon helemaal in stilte, maar dat kan ook een geleide meditatie zijn door een verhaal die ik vertel. Neem je mee naar het strand en dan krijg je dan een ligt, soort dan fantasiek. ligt je te luisteren. Dan ligt je eigenlijk te luisteren, maar je gaat zo diep in de ontspanning dat je ook of in slaap valt of in een Slaaptoestand geraakt. Dus een hele diepe ontspanning. Inderdaad. Ja, als ik ga, dan ga, zou gaan liggen en er gebeurt verder niets, dan ga ik denken: Oh, ik moet vanmiddag de auto nog even tanken en ik moet nog even. Ja, je gedachten gaan. Ja. Dus er moet een begeleiding zijn, een geestelijke begeleiding, die je die ontspanning geeft. Um, in de eerste instantie <tus> is dat zo, omdat we altijd. We zijn best wel een, in het Westen een volkje die altijd maar doet. Hè? We hebben onze ja. lijstjes af te werken. En dat is dan ook meteen een item die we in de yoga aanpakken, we willen het hoofd stilzetten we ja. willen met dingen ja. in het lijf gaan, dus juist om fysiek bezig te zijn, ga je meer in je lijf zitten um, je hoeft op dat moment niet na te denken dus je hoofd begint al een beetje stil te staan met die meditatie, geleide meditatie word je dus ergens naartoe geleid en krijg je dus ook geen kans om na te denken maar op een gegeven moment is het zo dat je in stilte dat gaat doen. En je hoofd, je gedachtegang dus stil. Is, is dat een beetje wat je wil, uh, wat, wat Don zegt? Hij gaat liggen en hij denkt gelijk aan tanken, boodschappen doen. Is dat wat jij uh, wil? Dat, dat zijn hoofd gewoon leeg wordt? Dat hij gewoon helemaal niets denkt? Uiteindelijk wel, ja. Want door de stilte ontspan je. Mm -hmm. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk wel een bepaald idee bij ontspannen. We gaan sporten en we denken te ontspannen. Dat is natuurlijk niet maar zo. Het gaat gewoon door natuurlijk. Het gaat gewoon door. Ja. Um, de enige manier om echt te ontspannen is door stilte. Maar we hebben eigenlijk, als we s'morgens wakker worden en we horen de vogeltjes fluiten, dan is er al geluid. We zetten de televisie aan, we zetten de radio aan, we gaan dingen doen. Dus er is al geluid, er is al beweging in ja. dat hoofd. Ja. Okay. En dat willen we vermijden met de yoga, of ja. verbeteren. Okay. Nou Don, ik zeg toch volgende week, want ik heb het lijstje hiervoor. Ja, <laughs> ja, dat is... Om tien uur begint de open dag. Ja, dan is de eerste gaat... les gepland voor volwassenen. Ja. Je gaat Ik... door tot, uh, tot kwart over drie? Ja, er zijn verschillende lessen gepland, zowel ook voor kinderen of voor tieners, mm -hmm. die zijn ook welkom. En, um, en dat zou ik uh, met name heel erg leuk vinden. Want ik geef nu alleen lessen voor volwassenen. En ik zou is graag dat... ook voor kinderen en tieners willen doen. Ja, is, is daar, hoor je daar wel eens wat van? van? Van tieners die zeggen van nou, eigenlijk wil ik ook wel eens kijken hoe dat in elkaar zit. Of kan ik er wat mee? Of nou, komen de tieners naar nou jou vragen van hoe zit dat? Nog niet, nog niet. Het is nog niet zo heel erg veel, maar ik mm -hmm. wil het ook wat meer introduceren. Omdat ook kinderen uh, en tieners zitten met uh, een aantal uh, dingen. Ja, puberteit, ze worden daar onrustig van. Uh, dat kan. Uh, zich manifesteren in onrustige slaap dat kan zich uh, doorzenuwen, examenvrees, ja, dat soort dingen ja. nou daar kan je met yoga, kun je dus We heel veel aan doen, doen. Ja. En, en met kinderen is dat net zo Daar heb je natuurlijk problemen ADHD, uh, misschien iets van bedplassen of concentratievermogen dat niet, uh, al die nou dat dingen kan je met je opnoemd, yoga uh, al die dingen die je opnoemt die hebben mijn kinderen niet, maar ik zie toch wel dat ze erg druk, druk en nog drukker zijn en dat, uh, dat zou wel eens wat rust kunnen gebruiken ja dus daar moeten we maar eens naar kijken. Um, volwassenen, daar kan je gewoon mee praten van nou we gaan dit doen en we gaan het zo doen. En die, die gaan ook netjes doen wat jij wil en Don die gaat daar niet meer nadenken. Uh, nee. Kleine kinderen, hoe ga je daar nou mee om? Want die wil, eigenlijk willen eigenlijk wel spelen. Ja, dat gebeurt dus ook spelende hm. wijs. Okay. En uh, de kinderen die ik uh, les wil gaan geven zijn in de leeftijd van 9 tot 12. Dus mm -hmm. wel al wat oudere kinderen. En, uh, en die kan je dan ook wel op een volwassen manier aanspreken, alleen doen we wel wat spelopdrachten tussendoor of wat opdrachten dat ze samen dingen doen, dus dan krijg je het gevoel van saamhorigheid. Ze zijn wat meer met elkaar bezig in plaats van individueel. Ja. Um, dus elkaar verzorgen en daar komt dan op een gegeven moment rust in, ook door de oefeningen, door ze ook weer fysiek bezig te laten zijn, krijg je ook daar weer die rust in. Dus het is een, een, een, ook weer een, een, een samenspel van dingen. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat volwassenen misschien iets makkelijker hun hoofd leeg kunnen maken als kinderen. Dat is ook zo. Dat je, dan, uh, ja, je kan ze het eigenlijk moeilijk vertellen. denk ik. Ja. Nou dat is ook zo. Wat dus, je dat met is een kinderen... ervaring toch? Dat is ook zo. Um, ze snappen het natuurlijk ook beter waar het ja. om gaat. Uh, maar met kinderen kan je toch een bepaalde uitleg geven. Of juist met die meditatie, uh -huh. je neemt ze mee in het bos. En kinderen die zijn natuurlijk heel uh, visueel ingesteld. Dus die gaan vanzelf verder. Dus iedereen heeft zijn eigen avontuur ja. aan het eind van de les. En dat ga je weer bespreken. Ja. En het feit dat je zo gericht aandacht aan ze besteedt, dat vinden ze prettig, ja. want daar gaat het ook om. Hè? We, moeten, we moeten hier afsluiten gezien de tijd, anders worden we eruit.